Moet er op de terp een gagel gemaakt worden. Gagels maken boodschappen begrijpelijk. Een gagel is een stroolvanger. Een eeuwwieling. Goed, ik zal een gagel voegen. Je moet wel opschieten. Met de volgende volle maan gaat mij zo verhuizen. En dan moet de gagel klaar zijn. Hier is je flesje Lil. Deze leeuw is heel duur.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 Fort met jou, jij bent een zwetser. De vormen in acht nemen, zeg jij. <laughs> Niet liegen, zeg jij. Hoe gaat dat samen, hè? Gek, kletskous, je stoort de trillingen in mijn kuil. De heer Krumknikkerkop zwaaide dreigend met zijn staf. En heer Bommel haaste zich de heuvel af, terwijl hij zich het gelaat afwiste en zijn gedachten verzamelde. Het leven is erg moeilijk voor een heer...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 Heer Olly kreeg ze pas in de gaten toen een van hen hem op de schouder tikte. Hoe laat is het, Flap? Ik... Wat? Versta je me Eww. niet? Daar komt iemand aan? Geef hem een kletter! Huh? De beide jonge lieden waren vlugge werkers. Huh? Toen de geschokte heer het hoofd voorzichtig en weinig ophief, zag hij hen reeds met zijn pakte vuien wegdraven. Huh? Huh? En ook ontwaarde hij dokter Anders Zielknijper, die rustig naderde.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 De geoefende politiechef wierp met grote tegenwoordigheid van geest het stuur om... ...zodat hij in de... ...perm belandde en tegen een oude kastanje tot stilstand kwam. Ik kan dit niet laten passeren. Neem dit hoog op. Geluidsoverlast, snelheidsovertreding, verkeerde kant van de weg...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 Ook dat nog. Ja. Ruiten ingegooid op Bommelstein. Ja. Door jouw opruien, meneer ja. Kop. Belediging van een ambtenaar in functie. Opzetten tot muiterij en straatschenderij. Ja, ja, ja, ja. Zeer niet, Bommel. Ik ben bezig. Ja. ja. Zolang ik er ben, worden er in deze stad geen moedwillige vernielingen aangebracht. Ja, ja, ja. Door niemand! Wat? Geen vernielingen? Nee. Waarvoor dient dat wapen dan dat daar aan de muur hangt? Eh? Hallo? Hm? bent ben u er toch? Ik wil met mijn beklag doen over mijn beschreven muren. Er is ook met verf gegooid en er liggen heel vieze blikjes. De, uh, bent u daar nog, heer Baas? Ja! Hij oh. is al opgepakt, heer Olivier. Hey, ik weet het niet, de politie heeft de zaak in handen... maar ik krijg de indruk dat de commissaris overspannen is. Geen vernielingen. Maar wel een schietwapen aan de muur. Ja, ja. Huigelaars...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 Toch handig, zo'n zo radiootje. Er is net een overval bij de kantenkleer gepleegd en we zijn daar in de buurt. Uh, vandalisme, vuilspuiterij en een verknipt struikje, je kent dat. Uh, alle kans dat we op tijd zijn om ze te grijpen. Dat zou wel leuk zijn voor een keertje. We zitten altijd achter het nette vissen. Alleen jammer dat we voorzichtig moeten optreden van de commissaris. Uh, uh, niet zo zonder, uh, zelfverdediging is toegestaan. Prachtig op tijd. Dit is een van de crimineeltjes. <lacht>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 ...zodat het onderzoek al over een maandje of drie kan beginnen. De waanzin! Bemerkt u zich dat, meneer Piep? Wat? Drie maandjes, zegt de beambte. Hoe kan men zo wetenschappelijk arbeiden? Ik wil en... eilig met de oprichting van mijn aanstal beginnen... ...en nu wederstreef de bommel een grondige bodemonderzoeking... Maar waarvoor hebben we het bommel eigenlijk nodig, prof? Waarom kunnen we hier op de heide geen gebouw neerzetten? Lekker dichtbij en ruimte genoeg. Omdat de bodem hier ondeugend is, domkop. Met de kwaad een zuur glimmer. Ja, u hebt het nu over zure grond. Maar neemt u nu eens microbiologica? Wat weet u wel dat er niets mooier is dan een zure bodem? ...daarin kunnen zich geen schimmels en geen bacteriën ontwikkelen. Braw, wat hebben wij met schimmels van doen? Dan weer het een draaien. Maar in een zuur milieu is geen besmetting of verontreiniging. Want Er is aangetoond dat... ...dat u een verrukte klapperkop bent. Ja. Moet mijn eigen assistent mij met beslumpting en Broeksel verwusselen. Het was aan zijn stampvoeten te merken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 Gelijk in dit noppelkande? Wat, wat is dat voor dolplapperij? Wat bent u dan voor eener? Hij is een denker, kroemknikkerkop. U weet wel, prof. Hij heeft een nieuwe leer. Mm -hmm. Een nieuwe leer? Mm. Deze zwermer zou een wetenschappelijke zijn. Lachelijk. Hij weet niet eenmaal hoeveel één een plus één is. Oh ja. Eén plus één is twee. Dat is erfelijk bepaald. Wat? Want daardoor is 1 maal 1 2 en een kwart.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 Nee. Ik zal Snuf vragen om je verklaring op te schrijven, dan kan je. Vrijheid van Denken! Eigen de politie! bevrijd, de leugen! Alle gevangenen vrij! Uh, uh, uh, er is een samenscholing uh, voor het bureau, chef. Uh, men eist dat, dat. Ik hoor wat er geëist wordt! Rammel op, Snuf, rekens in! Achter slot een grendel met die bende! Uh, met permissie, commissaris! Uh, uh, oh, het, het spijt me, alle cellen zitten vol uh, en ik heb hier niet genoeg personeel om erop te rammen. Uh, dat is trouwens tegen de orders, commissaris. Met zachtheid optreden, weet u wel? Uh, uh, uh, trouwens, uh, daar is de dokter Zielknijper, uh, die deed ze al te kalmeren. Ik ken en begrijp jullie gevoelens door mijn praktijk. Ik weet daar alles van, maar met geweld komen we er niet.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 Heeft hij de oog op de jolentheorie der natuurkunstige Nobis? zo vraag ik mij. De, der gezwindigheid der voortplanting. Tom Poes luisterde niet verder. En toen hij zijn weg vervolgde, liep Pieps een eindje met hem neer. De prof wil een computer bouwen. Maar Bommel heeft zijn bonenonderzoek verboden. Ze moesten allemaal wat meer naar de denker luisteren. Dan zouden ze weten dat alles anders is. Hij heeft een nieuwe leer.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 Kan ik u dat terrein wel bezorgen, denk ik? Brauw! Ziet er ganz goed uit. Hm. Zuur, arme vlein, zou ik meenen. Uh, maak uw retorten in breidrap, meneer Uepp. Dan gaan we een proefing maken. Ik vertwijfel mij, het is een zeer een spritvlein. Ganz richtig. Van waar hebt u dit? Is dat grondstuk dichtbij? Geeft het ruimte voor een parkeergelegenheid?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 Tom Poes begaf zich die morgen naar het buiten van de marquise de kante kleer... waar de parkwachter met een grimmig gelaat bij het poortje stond... om ongewenste elementen buiten te houden. Wat moord je? Hoe gaat het ermee? Heb je je gisteren pijn gedaan met die val? Wat heet pijn? Als hij uit de baaiers komt, dan is hij nog niet klaar, dat snap je. Ja, daar was ik al bang voor. Ja. Maar aan de andere kant is die baaiers ook geen lolletje. Hij zou er vast wat voor over hebben om eruit te komen. Maar wat bedoel je... Als jij nou zo'n een leuk bedragje kreeg, zou je wat? de zaak dan niet kunnen vergeten? Smarte geld. Mm -hmm. Oh, daar zeg je wat. Ja. Die middag zat heer Bommel in een gekapitoneerd kamertje van Zielknijpers Kliniek. moedeloos door het onbreekbare venster naar buiten te kijken. toen hij bezoek kreeg van Tom Poes. Hoe gaat het ermee? Slecht.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 Een verzwalte wetenschapper stelde dat eenmaal één tweeën een kwaad geeft. En dat laat mij niet in de rust. Maar uh, één keer één. is toch één? Ja. ja, dat heb ik op school geleerd. En dus is het zo. Brouw, het was in een antiloog. En hij is niet zo ekel als hij toescheen wanneer u de Leo-formule der geleerde éénsteen toepast. En de Pip zegt dat deze denker een nieuwe leer verkondt.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 Maar het lijkt me killetjes, hoor. Uh... Olly, huh? wat zie oh. je eruit? Ah, ah. <sieft> jullie allemaal, trouwens. Ja. Heeft meneer Bas een ongeluk gehaald? Nou, Hebben jullie al ontbeten? Uh... Nee, maar ik ja. heb wat anders aan mijn hoofd. Die commissie.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 Het gebakken eitje deed hier domme veel goed, zodat hij als eerste het huisje van zijn buurvrouw verliet. Zodoende ontmoette hij Tompoes op zijn morgenwandeling. U bent vroeg, hè? Huh? Hebt u bij juffrouw Doddel uh, ontbeten? Uh, ja, en uh, nu zit ik vol nieuwe gedachten na een uh, slapeloze nacht. Ik voel heel duidelijk dat ik iets moet doen.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 De toost was te slap, de spraakjes waren niet gaar en overal ligt stof op de grond. U begrijpt dat daar veranderingen moeten komen. Maar hoe staat het met onze klachten? Daar is de commissie niet helemaal aan toegekomen. Oh. Kijk, u moet goed begrijpen dat het lot van de gevangenen ten slotte van groot belang is in een ja. vriendelijke samenleving. Het is onze, uh, uh, uh, jullie plicht daar alle aandacht aan te geven. Dat uh, begrijpt u wel. Uh, u kunt gaan, heren. Hmm.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 Het blijkt dat de grond van die heuvel precies is wat professor Prilowitskovski zoekt. En als hij die niet kan krijgen, dreigt hij naar het buitenland te vertrekken. Uh -huh. Als u zich nu eens wat soepeler opstelt, hè? Maar dat doet hij ook. Huh? Hij wil de oerterp aan de gemeente cadeau doen. Oh, Maar, uh, ik wil denken op mijn eigen trilling, zonder zwervers en zonder uh, chips en zo. Uh, wij zullen dat in welwillende overweging nemen. Uh.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 En wil met kracht de vreemde bol naar beneden. Huh, zie je wel? Piefjes en gassen. Dat ding deugt niet. Het is gevaarlijk. Ble, bio, badou, krum. Ik krijg koude voeten. Luister je, jonge vriend? Maar de enige die luisterde was Belial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 Die gozer, die is geschiffeld, moet je horen. Bla, bla, boeha, krum. Die, een nieuwe sound, hoor je wel? Daarvoor heb ik de asmodee niet nodig. Ik zal het de uh, kromknikker noemen. Wat ah. edeltjes? zing nog eens wat. Boeha, krups, krum, Krupa, krum, Dat is dus wat men van mijn boodschap begrepen heeft. een oh. stompoes, moet ik dan altijd alles alleen doen?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 Men speelt het juist op de radio. De oh, ja. bommen luisterde niet. Hij had de envelop geopend en haalde er enige banknoten en een briefje uit. Ruze bedankt voor raad en daad. En hier je centen terug die ik heb gerold, jou. Uit, ik kan het niet herinneren. Of, ik zet die radio af, joh. Ik kan niet nadenken met dat bla-bla-geschreeuwen. Nadat heer Olly zich herinnerd had wie Belial was, stak hij de banknoten in zijn zak en verdiepte zich opnieuw in het schrijven van de jonge zanger. Maar veel tijd kreeg hij daar niet voor.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 Voel ik heel veel aan. Oh, oh, oh. Dit is ja een grote jammer. Daar wordt mijn aanstel verschüttet Brauch, dit is der de kosmische tegenwerking des wetenschaps. Hoe kan men in deze weise voorwaarts gaan?